Nou, het is dus al een tijdje geleden dat wij uh, bericht hebben over het uh, Philharmonie. Uh, dat er uh, ja, extra bezuinigingen plaatsvinden, want uh, ja, ze moeten wat geld gaan inleveren. En met het geld wat ze dus nu zouden krijgen, kunnen ze eigenlijk niet uh, een volwaardig uh, ja, Philharmonie Zuid-Nederland neerzetten. Uh, ja, nou zijn er wat partijen die, uh, die tegen dit uh, besluit zijn. Dus tegen dat er, uh, ja, dat er minder geld uh, naartoe gaat. Uh, GroenLinks onder andere. Uh, ...en het CDA, die willen een, uh, een extra debat over de bezuinigingen op Filmharmonisch Zuid-Nederland. Dit debat is al geweest, uh, dus ja, er is al extra gepraat en wel op 22 september, dus dat is ook even geleden. Um, en ik heb Marcel de Rijker aan de telefoon van het CDA, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, om te beginnen even over dat uh, film harmonisch Zuid-Nederland. Ja, ik, we hadden ook een tijdje terug al de dirigent gesproken. Die zegt ook van, met het geld wat we dan zouden krijgen... ...daar kunnen wij eigenlijk niet een volwaardig uh, ja, bestaan mee uh, waarborgen. Uh, ja, dit is natuurlijk ook jullie mening. Maar ja, de provincie gaat het toch doen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, waarschijnlijk wel. Ik probeer het nog steeds tegen te houden, hoor. Het extra debat is wel geweest. En uh, dan hebben we het dan straks kallen cool over. Maar we geven het echt nog niet op en uh, we hopen echt nog steeds dat we uh, voor de begrotingswandeling van, uh, van komend jaar van 2018 nog ergens een oplossing kunnen vinden dat we dit toch niet hoeven te doen. Al is het gewoon onnodig en, en zeer jammer als je kijkt naar wat er allemaal geschat wordt. Ja, inderdaad. Nou, uh, ja, nou hebben jullie dit extra debat dus al gehad. Hè? Wat is daar eigenlijk al ja, besloten, mag ik het zo zeggen? Nee, dat, dat extra debat, dat was best wel een, een procedureel debat, laat ik het zo zeggen. Um, want we hebben op 3 februari al met, met de Provinciale Staten toen besloten dat er destijds gewoon 2 miljoen euro per jaar vanuit de provincie naar de Philharmonie Zuid-Nederland ging, het Oude Brabants Orkest. En in juli is er vervolgens een besluit gekomen van, uh, uh, van, uh, van, de, van de heer Svinkels van de de cultuur in Brabant. Die zegt nee, we doen geen 2, maar 1,5 miljoen euro. En daar was iedereen heel erg over verrast. En daar is volgens ook over gesproken begin september met, met, met de woordvoerderscultuur. Maar het was een, een vreemd debat en uiteindelijk bleek van dat procedurefouten zijn gemaakt. En dat uh, de gedeputeerde geen akkoord heeft gevraagd voor dat lagere bedrag aan de fenomenie uh, van onze Provinciale Staten. Dus van de, van de volkstegenwoordigers. Dus daar is het fout begaan. En daar is het debat ook over gegaan. Oké, okay, dus eigenlijk over de fout. Maar uh, ja. stel, stel dat er geen fouten gemaakt zijn en zo... ...zouden jullie dan nog zo denken? van, dat moet gewoon, uh, in, dat, de, de, Er mag gewoon geen geld af? Ja, ja, nou ja, dat is ook ons inhoudelijke oordeel. Van, we vinden het gewoon jammer. Uh, er wordt heel veel geschrapt, heel veel concerten gaan niet door. Uh, Cultuureducatie bij kinderen wordt bijna heel geschrapt. Uh, dus het is gewoon bijzonder jammer voor, nou ja, voor de muziek in Brabant. Uh, voor kinderen die graag muziekonderwijs genieten en die een uh, ja, droom hebben om uh, ooit muzikant te worden is het gewoon een vreugd. Ja, inderdaad. Jullie hebben een aantal punten, hadden jullie opgeschreven, Die in dat extra debat zou er voorbij komen. Een van die vragen is, waarom volgt het provinciebestuur in dit dossier dit eigen principe? Eerst beleid, ja. dan geld. Ja. Hebben ze dat ook in de verkeerde volgorde gedaan dan? Ja, dat is een andere procedurefout die ook nog is gemaakt door het college. Dat is een tweede. Naast dat ze gewoon ja, het besluit niet goed hebben genomen. Hebben ze ook nog eens gezegd van ja, die 500.000 euro die we bezuinigen op de Philharmonie, die gaan we aan andere symfonische initiatieven geven. Alleen is het totaal onduidelijk wat dat dan is en waar het naartoe gaat. En het college zegt zelf altijd ja, we maken eerst goede plannen en dan zorgen we dat daar het goede geld bij nemen. En hier hebben ze een potje gemaakt zeg maar van 500.000 euro, maar ze weten eigenlijk niet wat ze ermee gaan doen. Nee, maar ze zeggen eigenlijk aan het begin van we willen dat geld gaan verdelen over meerdere orkesten dan. Begrijp je dat goed? Nee, ja, dat, dat is ongeveer dus ook onduidelijk wat ze daarmee bedoelen. Er staan andere symfonische initiatieven, maar ja. dat kan dus echt alles zijn. Dus wij hebben geen idee. en uh, de gereputeerde... Uh, ...Slesford College heeft daar ook nog steeds een antwoord gegeven, uh, ...waar het dan wel naartoe gaat als het niet naar de Philharmonie gaat. Want dat is het enige orkest dat we zo'n eentje hebben in Brabant. dus eigenlijk geen keuze. Nee, inderdaad. Nou zeg je van het is nog niet helemaal klaar... ...want ik blijf er nog, uh, ik blijf er nog achteraan gaan zitten. Ja. Maar ja, is er nog wel een kans dan? Uh, ja, maakt de CDA nog kans om ja. hier wat tegen te doen? Ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik heb de groep nog steeds niet verloren. Om de volgende reden dat wij als CDA niet de enige zijn die er behoorlijk boos over zijn het kleurgesteld. Uh, ook de minister is, uh, is, is niet blij met het besluit. De provincie Limburg is uh, behoorlijk boos geworden op, uh, op, op de gedeputeerden in Brabant. Dus er is wel wat druk van, uh, van buiten en binnenaf op de gedeputeerden om dit besluit terug te draaien. Dus uh, ik, ik hoop dat hij dat gaat doen en dat hij inziet dat dit op deze manier gewoon niet kan. Nee, komt dit, uh, zeg maar, dit besluit of het eindresultaat, komt dat dit jaar nog uit? Of zeg je van, het, uh, ja, dat zal waarschijnlijk volgend jaar worden? Nou ja, we moeten voor 2018 gaat het over het geld hebben, want twee naar een ander, anderhalf miljoen euro uh, wilde gedeputeerden. En uh, in november gaat daar een besluit over vallen in de begroting. Uh, dus dan zal er voor 2018 in, in ieder geval een besluit zijn hoeveel uh, geld ze krijgen. Uh, dus tegen die tijd. Ja, en is er ook geen mogelijkheid dat het, dat het, nou, dat het orkest zeg maar, zich uh, toch een beetje zelf gaat bedruipen? Door middel van ja. Ja, door werving? Door, uh, ja. Ja, want dat moeten ook tegenwoordig ja. heel veel verenigingen doen. Hè? Zeker, helemaal, met, helemaal eens dat ze dat ook meer zouden moeten doen. Uh, maar dan moet je ze ook wel de kans toegeven. En afgelopen jaar hebben ze dat ook al steeds beter gedaan. Uh, maar het blijft gewoon lastig <laughs> vereniging om een aantal verenigingen sponsors te vinden. Maar ze hebben het geprobeerd en er zijn ook wel meer, meer eigen inkomsten geweest. Maar ja, je moet ze wel de kans geven. En het orkest bestaat nu nou, slechts een paar jaar. En je moet ze iemand wel de kans geven om met bedrijven, met sponsoren, echt nou een relatie aan te gaan. En dat gaat gewoon niet binnen een paar maanden. Uh, dat, dat kan je niet verwachten. Dat zij straks in januari, wat al over drie maanden is. Hè. Dat gaat heel hard. Dat ze dan ineens heel veel eigen inkomsten hebben. Ja, dat, daar moet je ze de kans voor geven. Daar moet je ze tijd voor winnen. Ja, dus niet alleen het CDA en GroenLinks moet aan de bak, maar ook het orkest zelf. Iedereen moet aan de bak, zeker. Goed, dankjewel. Marcel de Rijkeren van het CDA, dankjewel.